Daaronder waren ook de toestellen van toenmalig premier Balkenende, verschillende ministers en van Chinese dissidenten. Verder wist Huawei welke nummers werden afgetapt door politie- en inlichtingendiensten. Huawei Nederland ontkent tegenover de Volkskrant dat het gegevens heeft ontrokken aan het KPN-netwerk. Voormalig president van Peru, Martin Vizcarra is voor tien jaar uitgesloten van het vervullen van een openbaar ambt. Volgens het Peruaanse parlement, dat unaniem instemde met de uitsluiting... misbruikte hij zijn macht om voor te dringen voor een coronavaccin. Trump-vertrouweling Roger Stone wordt opnieuw aangeklaagd... door de Amerikaanse justitie, dit keer voor belastingfraude. Hij zou met zijn vrouw voor zo'n 2 miljoen dollar... aan inkomstenbelasting hebben ontdoken. Stone werd eerder tot ruim drie jaar zelf veroordeeld... voor zijn rol in het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse politiek. Trump gaf hem daarna gratie.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 Het Britse publiek is nadrukkelijk opgeroepen om de uitvaart op tv te kijken en niet naar Windsor te komen. Het weer, de dag begint vrij zonnig en koud. In de middag ontstaan stapelwolken. Het blijft droog en het wordt maximaal 10 tot 13 graden. Morgen iets meer bewolking, maar het blijft op veel plaatsen droog en het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Jawel. Weekie, Goedemorgen. Goedemorgen. Goeiemorgen. Dit is CFM. Toebak leeft. Jawel, en het oude team is gewoon weer op zijn eigen plek te vinden. Toch, bent u daar? Here we are. Here we are, jawel. Ja. We hebben elkaar drie weken niet gezien. Vorige week had ik een dame en... Nee, dat was die week daarvoor al. Had ik een dame en een heer uitgenodigd om je plaats in te nemen. Ja, ik moet toch wat mensen... Ja, de, voor compensatie. de compensatie. Ja, het moet gewoon door twee gecompenseerd worden, anders lukt dat niet. Ja, want anders had ik toch een beetje dit gevoel. Oh. Ja, echt. Wat een kutvlaat is dat, echt Ongelooflijk. Maar goed, is het uh, Leef fijn de toestel op aanstaan? Fijn om weer terug te zijn. En ja. er zeggen we zeggen altijd. We allemaal naar zekerheid. Precies. Nou, en uh, nog even luisteren, hoe, hoe zat het nou precies... Uh... Mogelijk pas half mei komen er coronaversoepelingen. versoepelingen Dan eerder mei, april is de volgende datum op het zou kunnen. En als dat niet kan, is het 3 mei of 6 mei. En als dat niet kan, is het 13 mei. Oké, okay, zo, zo schuift het. Is het handig om die uitspraken te ik, doen? Weet u, zodra ik zoiets zou uitspreken... dan gaan mensen weer zeggen, u werkt verwachtingen. Dus ik ga dat even niet doen. Eindelijk heeft Grabberhaus toch wijze, wijze woorden... Ja, dat ja, is waar. Maar hij wil ook steeds die mensen meenemen naar de kerk. Dat vind ik ook zo leuk. Ja, met jij hier. Ik kom dan met me bidden. Ja, echt, die, die, die gast was zeg met mij al een beetje gezakt. Hij, maar hij, gaat hij elke keer geleuter over de kerk? Ja, ik nee, maar op. hij, hij, hij, hij uh, vrijft zijn handen niet een stuk met crème, maar met bidden. Ja, dat is het denk ik. Ja. Wat zit hij wat in elke te zeuren over de kerk? Ik bedoel, is hij toch niet van het CDA of is hij wel van het CDA? Voor ja, wie is hij ja, ja, eigenlijk? Ik dacht het wel. Is het wel? Ja, mijn computer Wistig. gaat nog niet open, maar ik dacht het wel. Is hij echt een CDA? Maar nou goed, ja, die hebben toch wel nog wat goed te maken. Dat is hij zeker waar. Hij had ook echt oprecht spijt toen hij uh, daar in Bloembaas stond, hè? Ja, hij heeft echt huilt ook gewoon. Het was echt een drama ja. gewoon. <laughs> oh, volgend jaar, van dit jaar, als hij dan één jaar getrouwd is... dan begint hij weer te huilen. Ja, echt. Oh, wow. Ja, echt. Ja, ik zal het nooit meer doen. Oh, het me de laatste keer dat ik zo een de mythe kreeg. Toch? Ja. Oh, ja, oh, ja. ja, En ik bedoel het heel goed. Ja. Ja, nou, ja. Het, hoe was je vakantie met je genoten? Ja, heerlijk. Ja, lekker in, uh, in Limburg. Het was uh, wel jammer, het weer begon wat tegen te vallen. Maar de eerste avond toen gingen de. Mensen van wie dat huis, van wie dat land was, ze hadden gewoon dat een achtertuin. En dit hele, hele percel is iets van 3500 vierkante meter. Dat is wel behoorlijk. Dat is wel behoorlijk. Dus, ja, er dus stonden twee huizen op en dan nog een huisje en een kippenhok. en dan verderop nog een huisje. En toen ja. ging ze s'avonds, ging ze dan het snoeiafval. Ik zeg, is er nog een paasvuur in de buurt? Hij zegt, nou, hier in de achtertuin. Ja, wel nou, dat is wel heel leuk. En hij, okay. hij maakt ook echt het vuur aan, hij goot er eerst echt een soortje benzine op. En toen Voem, dat was echt... Echt zoals het vroeger altijd ging. Ja, ja. Met een takje en met een uh, boog zo heen en, ja, en weer en bewegen. Met steen, ja, met steen. Ja. Uh, nee, Gewoon hoor. benzine eroverheen. Ja, het was, uh, was echt wel heftig. Nee. Ja, dat, en, uh, <laughs> dat snap ik. En mijn vriend die zat ook echt van, ja, zo moet het ook. Dat is de ja. beste. Precies. Echt, groot, groot gereedschap. Gewoon in één keer benzine ja. erop. Wat idee. ziek idee. Ja, dat is Ja, en weet je, denk, zo wordt het eigenlijk allemaal niet natuurlijk. Hè. Nee. Nou goed, je begrijpt wel, we zijn terugweg geweest. Fijn dat je erbij bent. Straks onder andere berichten, de geschiedenis en natuurlijk weer geinige plaatjes. Onder andere de snut. Zo'n stemgeluid heeft hij mee. Maar niet Dat is goed, goed uh, fijne toestembaan staan. Toepak leeft. en het was natuurlijk Lucas Hemming... de nieuwe plaat. Die heet Move Like This. En ja, je hoort alleen maar grote hits voorbij komen natuurlijk. Het is nog een beetje koud buiten, maar wel redelijk zonnig. Nee, nou, dat is goed om te weten natuurlijk. Uh, ja. Ga er gewoon even lekker op uit. Probeer te genieten. En ik hoorde wel vanochtend uh, op de radio... of nou ja, op de radio ik zat een beetje nieuwsberichten... Na te, na te luisteren. En wat las ik nou ook weer over... Um, even kijken... Uh, nou, ik weet wel... ieder geval de boete om, uh, als je ja. terugkomt van vakantie... die was 95 euro... en die is nu... wat was het, bijna 500 euro geworden of zoiets... als je niet in quarantaine gaat. En, maar wie weet dat dan... Nou ja, ik heb thuis... Ja, ja, als je je laat testen, dan weten ze het. Dus dan kunnen ze je drone voor je huis hangen. Nou ja, ja precies. Dat zou kunnen. Maar ik bedoel, uh, mijn vrouw en kind kwamen uit Egypte vandaan. Ja. En die hebben gewoon daarvoor een test gedaan en daarna een test gedaan. En ik heb nog niet gemerkt dat ze in quarantaine waren of zo. Nee. Nee, wel in een rondom het huis een maar beetje. De, de, maar wat de, de, is precies de quarantaine? Ik vind toch quarantaine eigenlijk toch wel in een kamertje onder de trap? Harry Potter, ze hebben, denk dus ik. Dat ze in Nederland aankwamen en de test gaan. Of moesten ze die doen voordat ze in het vliegtuig stapten? Ja, klopt. Ja, dus ja, dan ben je getest. Ja. Ja. Ik heb uh, ook een zelftest gedaan trouwens. Oh, en uh, diep in de, in de ja, neus? Ja, het, het is niet fijn. Nee. En zeker als je het zelf moet doen. Als een andere doet, dan gaat het ook weer sneller. Dus je ja. leidt langer als je het zelf moet doen. Nou, het is het, het echt ook best wel lang, hoor. Het is wel gepaard paar seconden Ja, maar het is met pleisters aftrekken. Als je het heel langzaam doet, doet het uh, veel langer pijn ja. en ontzetting. Ja, ja, ja. ja. Oh! Oh, oh. Maar, uh, maar dat is een moment is dat. Wat heb ik heel veel, heel veel leed heb ik. Oh, ja, ja, ja. A, ja, ja, precies. Ja. gewoon heel naar is dat. Ja. Maar, dus, ja. maar goed, neg negatief. Dus ja. toch negatief. Toch? Ja. Toch? Uh, ja. ja. Hoor je ja, mijn ja. stem? Hoor je? Die ging meteen omhoog. Hè? Toch een beetje, wat de fuck? Zal maar, het positief zijn? Nou ja, jij wordt toch ook regelmatig getest? Nee Mark? hoor, ik ben dan maar één keer getest. Eén keer maar? Nee, zodra je echt helemaal een cliënt in de buurt hebt die positief is, ja, dan moet je Dat uh, melden. Zooi, dan ja. gaat de hele zooi in werking en dan wordt, gaat die in quarantaine en die moet gewaarschuwd en die en dan hoppakee, iedereen weer nou, testen. Mijn vriend heeft gisteren een prik gekregen, dus ik is helemaal blij. Oké. Okay. Dus, ja, fris. En welk middel heeft hij zich toe ja, laten dienen? Oh, ja, Dat is toch maar die bijwerking met het linker voet die dan, trekt omhoog of zo? Boven de 60 zijn de bijwerkingen van AstraZeneca minimaal ten opzichte van de bijwerkingen als je corona krijgt. Ja. Dus het is inderdaad een beetje Het is dezelfde afweging. bijwerking, alleen die ouderen hebben ook, die hebben de helft van hun functies verloren al natuurlijk. Die ja. weten al sowieso niet meer wat helemaal leeft in hun lichaam. Die even, wat heb ik een bijwerking dan? Ja, daar bij je ene been. Oh, die doet al jaren trekt heel slecht. Een beetje. Je trekt al heel <laughs> jaren slecht. Dus, Maakt mij nou niet uit. Ja. nou, nou Ik, ik moet corona. wel zeggen, ik ken dus iemand en die, die woont in Brabant en die had het dus vorig jaar met carnaval. Die heeft dus een heel jaar bezig mee geweest met herstellen. Maar die heeft het dus weer gekregen. En die ligt dus nu aan de beademing. Okay, en dat vond. vind ik dan wel weer heftig. Goed blijven liggen, stil en dan keren ze je vanzelf op. Heel goede actie. Ja. Echt. Oh. Oh. Maar zij was niet Ach, te zwaar of zo. In, ook ja, niet. in mijn leeftijd. En, Kijk, dat zijn de berichten weer gewoon. Ja, dus, dus ja. Maar ja. die heeft dus echt met carnaval opgelopen, hè? Vorig jaar. Ja. ja. En eh, ik denk wat dat hij nooit al meer al naar tijd? carnaval durft. Wat zeg je nou ook alweer als je op carnaval... Alaaf. Ja, Alaf Eigen schuld. Oh, ja. Eigen schuld. Ja, maar dat was toch helemaal niet bekend? Oh, toen? Nee, toen niet. Nee, toen dat dat helemaal raar. niet. Nee, nou, uh, goed, nee, uh... Ja, goed, dus ik zeg. Ja, zeg maar even. Goedemans. Ja, Ja, doe maar even uh, lekker vrolijkheid. Oh, dit is een, ja, is een nieuwe dag. Ja, zeker Het is een nieuwe dag met nieuwe muziek. Van de snuts hebben een nieuw album uit. Het heet W.L. Nou, het is allemaal W.L. En het heet Glasgow. I'll always love the way that you say Glasgow. Promise you this, I'll always love the way that. leeft. Dus er is weer wat nieuwe dingen tegen. Die is eigenlijk Brian Vanel. Hij zat vroeger in de, de band Barcelona. In Indie Bands. Ook een beetje zoetsappig wel. En nu is solo gaan. hij solo gegaan en noemt zichzelf S.I.M.L. Ja, hoe spreekt het de godsdam uit? Nou goed, het is sfeervolle muziek. Het doet een beetje denken aan. Uh, hoe heet die man ook in Nederland? Die toen uh, nepvolgers had. Weet je ook weer? Uh, ach, ik zie zo die man nog voor, zich, voor me. Nou, ja, maakt niet uit. Wat? Ja, weet je niet? Die man had nepvolgers. En toen ging hij op zijn knieën. Ja, die zat in het vliegtuig. Die uh, zoon van, uh, de, de, van bekende de, de do, Donel Dona. Dothan. Do do do do do do dat was het. Dothan. Nou, ja, do dat komen we er wel. Daar lijkt het een beetje op. Dit. Daar oh. wordt trouwens nog nieuw. In plaats van de Snuts. Vroeger heette ze de Snots. In 2015 zijn ze bij elkaar gekomen. Onder andere is het uh, Cochrane. Uh, Tim Cocken, geloof ik. Cochrane? Dat het, ja, ja, ja. dat hadden we vroeger altijd met de plaats van Life is a Highway. Dat is volk van, van Tom Gokrung. Dus ze wel Cockring, Ja, een oud grapje. Zo flauw. Thing. Maar goed, uh, ze, uh, ze hebben elkaar ontmoet op school natuurlijk. Op de middelbare school zijn ze samen gaan spelen. En toen hadden ze eerst de naam Snuts, maar later werd geadviseerd: doe toch maar de Snuts. Dat is net even. Maar toegankelijker. Zijn beïnvloed door onder andere Libertines en de Arctic Monkeys... en maakten deze plaat dus. Dat heet Glasgow. Uh, het is de zaterdagmorgen. Bijna alweer half. Straks de zijn berichten. Eerst nog even wat rarigheid En daar hebben we ook deze vrouwen weer aangenomen. Ze zit het rechts van mij. Nou, steek van wal. Ja. In uh, <coughs> Polen werd een dierenhulporganisatie gebeld... Want er was een heel vreemd beest beest in de boom op Hoe? de loer. Moet je maar kijken hier. Dat is, dat is echt raar. Een, er zit wel een heel raar beest in. Ja. Nou, en de mensen die uh, in de omgeving wonen durfden hun ramen niet meer te openen. <laughs> ze waren bang dat het hun huis binnen zou slijpen. Ja? Nou ja, uiteindelijk zijn ze er eens heen gegaan. En uh, het was onwaarschijnlijker. Want, want sommigen zeiden ook, is het is misschien wel een leguaan of zo. Okay. Maar, ja, dat, Hebben ze niet geprobeerd om, om het er gewoon uit te schieten? Nee, maar bij aankomst zagen de dierenwerkers dat dier zonder kop en ledemaat in de bomen bleek om een croissant te gaan. Een croissant? Iemand had hij waarschijnlijk uit het raam gegooid om een vogel te voeren. Huh? Dus, uh... laat toch eens foto's foto zien. Het is wel een ruw. Zo'n croissant. Oh nee, je hebt gelijk. <lacht> het is gewoon echt een croissant. <lacht> dit kan je gewoon echt croissant. goed zien. Ah, oui. Ja goed, je kan het soms niet helemaal in grote uh, meter, maar dit is, ja, jezus. Dit uh, was in in welk land? In Polen. In Polen, ja. ja. Ja, nee, dat heb je toch. Kijk, als Frankrijk zouden. De, de Fransen zullen dit meteen herkennen. Dat is een croissant. Maar het is uh, wel ongelooflijk dat, uh, dat die croissant niet opgegeten wordt. Omdat de dieren dan misschien denken dat het een marter is of zo. Of iets dergelijks. Oh, dit, dat een vogeltje niet erin gaat pikken. Ja. Ja, ja, die is wel waar. Dat uh, moeten ze wel ruiken of zo. Of echt, is? die vogeltjes zitten al heel vaak. Die, die snavels zitten. Echt, in allerlei dingen steken ze de dingen. Dat dus je denkt van. Nou, ik zou hem daar niet in prikken hoor. Dat is bijvoorbeeld ja. mijn hondenpoep. Maar jij ja, vindt er nog wat lekker in. Nou, nou ga, ja, doe je best. Je wel, ja. Ruim het op. Want die andere gast heeft het niet opgeruimd. Dus als jij er nog wat lekkere nootjes in zitten. Met zo'n kazan laten ze hangen in de boom. Ja, Onbegrijpelijk: ja. dat is echt heel raar. Nou goed, het is vandaag natuurlijk de dag dat we afscheid nemen van Prins Philip. Ja. Ja, ja, zeker. De man We is worden 99 er wordt nog gewoon op het uh, televisie. Hoe laat is het ongeveer? Ik zal eens kijken. Ja, dat is, nou, dat is Het grappige is, die man ziet er gewoon echt al, al 50 jaar hetzelfde eruit. Alhoewel, als je echt de foto's naast elkaar ziet... ...die zie je wel dat hij de laatste jaren wel echt heel oud eruit is. Maar in de tijd dat hij uh, de, de, de, de, de, noem je dat, de astronaut ontving... ...in de jaren 60 was dat, eind jaren 60... Bus Adrian en natuurlijk Niel Armstrong. Toen zag je het er al uit, vond Ik, ik. zie hier dat het vanaf half vier live wordt uitgezonden door de NOS. Oké. Okay. Nou. Dan denk ik van ja, dat wordt een probleem. Want een heleboel mensen willen natuurlijk naar de, uh, naar de Grand Prix uh, voorrondes gaan kijken. Zeg, dus zo die vrouwen willen allemaal naar die uh, uitvaart kijken. En die mannen die willen allemaal naar die uh, Grand Prix kijken. Nou, gelukkig hebben we tegenwoordig meer schermen. Maar vroeger was het, zou dat echt een probleem, een, een oh, ja. probleem zijn geweest, maar nu niet. Maar goed, hij is 99 geworden natuurlijk. Ja, bijzondere man. Ik vind hem net even sympathieker dan Prins Bernard. Prins Bernard, of hier moeten heel veel ellende nog van tevoorschijn komen, na jaren. Dat zou kunnen, van Prins Ja, maar Philip. ik denk dat wij hem wat sympathieker vinden ook vanwege The Crown. De? Da The Crown. The Crown. Oh, ja. ja daar ja, werd ja. hij ook wel relatief uh, sympathiek in gespeeld en hij was dus ook degene die uh, zorgde dat het uh, hele hof een beetje meeging met de tijd. Anders hadden ze nog steeds met kaarsen en zo gezeten. En, uh, Echt waar? En, uh, Volgens mij was het via hem dat ze geregeld hadden... dat er opnames gemaakt werden van de Royal Family en dat soort dingen. oké. Okay. Dat was zijn initiatief, maar heb je, je, hebt, je hebt duidelijk niet naar de Crown gekeken. Nee, nee, de, de traagheid. Nee, dat, uh, ja. nee. Ik, ik wil graag het verhaal horen, maar even, gewoon even een half uurtje <lacht> of zo. Ja. Dit is best wel lang. Ja, nou, goed, ja, ik vind het wel bijzonder, gewoon die hele familie. En nu ook werd het gedoe natuurlijk met die aftak met Harry en Meghan... Dat is ook weer iets aparts natuurlijk. Nou goed, er wordt vanmiddag vast heel veel verteld, toch? heel veel geschiedenis. En zeker als wij verslag doen van een begrafenis van een ander land... dan is het vaak uitgebreid. Want ik kan me nog herinneren de begrafenis van onze eigen koninklijke familie. Dat was echt uh, minimale informatie. En als je dan naar, naar België zat te kijken... in België hadden ze echt zoveel informatie erover... dat je denkt, wauw, die had zich er even beter in ja. dus dat is. Maar goed, dat, die kunnen wat, uh, wat harder zijn in de opmerking. Hier in dergelijk moeten we het ook allemaal heel erg... Uh, ja, noem je dat uh, terughoudend, weet je? Wel. Kijk uit wat je zegt. Nou goed, straks onder andere zandvoortsberichten. en fijne muziek op de radio. The Pixies, Free to Live in Color. Dat kunnen we allemaal. wel. Hou je aan de regels, blijf binnen. Als je buiten niks doet, blijf je binnen. Je vertrapt de natuur en je besmet met andere mensen. Zet de televisie aan en verdiep je maar in zaken of zo. Ja, maar ik ga maar lol maken, Dan weet je nog wat je kan doen? Het is hier op de zaterdagmorgen. Zandvoortse berichten. Ja, laten we ons een beetje aan het schema houden. Ja, goed. Nog even wat uh, nieuws over uh, de... Uh, doe je anders mee? Heb je al wat voor de hand? Jazeker. Ja, zeker. Maar maar Gisteravond is de brandweer uitgerukt... voor een brandmelding bij een pand aan de Halterstraat. Het bleek te gaan dus om een slagerij aan het begin van de straat. Ter plaatse was niet duidelijk waardoor de rook werd veroorzaakt. Na onderzoek bleek dus dat een filter niet naar behoren werkte... waardoor de rook niet voldoende werd afgevoerd. En het brandalarm afging... Brandweer heeft niet hoeven te blussen want er was geen sprake van brand. En Door de inzet van de hulpdienst was de Haltestraat enige tijd gestremd voor verkeer. Ja ja ja. Daar nou, staat ja. echt een hele spannende foto bij. Ja, nou, het oei, wordt toch oei. gauw spa uh, spannend als uh, brandweermannen dus in beeld komen. Oh ja, Het is wel lekker, er is al het vlees een beetje lekker gebakken. Hè? Oh ja, ja nou, precies. Nou, Er is een, uh, noem je dat, um, zijn, in Hanni Schaftschool in Zandvoort... hebben ze een, een kinderpersconferentie gehouden. En Florine Bronx en Merel Carré hebben de persconferentie... Uh, met de gedupeerde staten van Noord-Holland gewonnen. Ze hebben allerlei uh, uh, scherpe vragen gesteld. Onder andere ging het over de omgaan met geld. Maar over uh, het milieu... En de diversiteit in de wereld. En ze hebben goede vragen gesteld. Ze hebben ook daar al een beetje cursus in gehad. Een beetje een training, mediatraining gehad. En uiteindelijk hebben ze ook nog een mediabericht moeten schrijven. En er werd gevraagd: uh, uh, dames, hebben jullie nou ook zin om straks in de mediawereld actief te zijn. De een zei... echt niet, ik heb er helemaal geen zin in. Ik ben er helemaal klaar mee. En de ander zei... nou, misschien. Nee. Ja, het, is ook, het is goed om hier af en toe even te verdiepen... om erachter te komen, dit is mijn wereld niet. Misschien erachter te komen dat het jouw wereld misschien wel is. Goed. Andere berichten zijn... Ja, ik zag ook nog iets over het zaaien. Ja? Volgende week is het Nationale Zaaidag. En er staat een foto in de krant van Ellen Verheij... onze wethouder Openbare Ruimte... En uh, je schijnt dus op verschillende plaatsen in Zandvoort... Schijnt dus een gratis zakje met bloemzaadjes te kunnen, te kunnen ophalen. En uh, voor meer informatie kijk dan op ww.spaarlanden.nl/slash zaaidag En ik zag wel bij mij om, om de hoek in de andere straat staat uh, zo'n open boekenkast... En, uh, en daar staat dan ook nog een postertje op van uh, zaaigoed. En dan een pijl, dus waarschijnlijk kan je daar aanbellen of zo. Dus, okay. uh, ik had het dus binnenkort uh, zaaidag. Ja. Oh, dan heb je het postbode ook, dus komt heel goed. Ja. Postbode Siemen. Goed, nieuwe zones voor het watersportgebied zijn aangewezen kiteservice. zo zogeheten durfsporters. En sinds 2016 uh, heeft Zandvoort speciale uh, uh, gebieden... waar je die extreme uh, sporten kunnen doen... Uh, er wordt nog steeds met de grote uh, jonge gepraat natuurlijk, want veiligheid gaat voor alles. Dus het zou best kunnen zijn dat al die, al die watersporten uh, toch worden afgezwaaid. Want dit is toch erg gevaarlijk allemaal. Uh, maar goed, nu hebben ze ieder geval nog een, een, een zone waar ze kunnen uh, sporten. Het is 150 meter van de kust. En uh, je hebt ook nog de blauwe zones. hebben ze ook aangegeven. Dat is voor de langzame sporters. En uh, het geldt uh, door het hele jaar heen. Behalve tussen 1 oktober en 15 april... Dan is er ook voldoende ruimte op de, op de zee. En dan kan je alles overal doen. Maar stel je nou voor dus dat je s ochtends heel vroeg uh, iets gaat doen. Ja? Dat er nog helemaal niemand is. Dan word je, krijg je dan een boete ook. Dat staat er niet bij. Maar ze hebben nu gewoon aangegeven waar het is. Dus uh, mm. hartstikke goed. En er wordt kritisch naar gekeken. Uh, of dat uiteindelijk natuurlijk uh, nog wel aan kan blijven. Ik bedoel, veiligheid voor alles hoor ik de hele tijd. Dus dan moeten we hier ook nog maar eens naar kijken. Ja, ja, ja. Ik heb nog gekeken even naar de afvallocaties <coughs> Voor het goed. In de zand wordt... Uh, is dus in Bentveld, heb je de kruidenpluktuin Bentveld... aan de Bramelaan, Bij het Museum Zandvoort, straat 1... en bij de remise op de Kamerling Onderstraat 20. Bij die remise is natuurlijk gesloten in het weekend. Hè? Dus je kan het dan overdag ga je het ophalen. En het Museum Zandvoort, ja, ik, ik weet niet hoe ze dat dan doen. Ja, yeah, oké. Okay. En er zijn ook, dat vind ik ook wel leuk... er zijn ook particuliere voedselbanken geopend voor bijen. <laughs> Wat? Nou, je kan... Uh, als jij uh, je aanmeldt als voedselbank, dan ontvang je gratis 20 zakjes biologisch bloemzaad om uit te delen. Ja. Zodat dan iedereen dat gaat doen. Ik vind het wel heel grappig hier. Maar is, er is dus uh, ook uh, voedselbanken voor bijen. Ja. Ja, oh, ja, die hebben allemaal yes. een uitkering. Wat mooi ook, ook, die, he, die corona. Dat, dat, dat, dat je dan ook gaat inzoomen op alles en dat je dan tot hele mooie dingen komt. Ja, ja, ja, ja zomertijd over hebben. Oh, hoewel, wij zijn natuurlijk eigenlijk wel belangrijk. Je zijn heel ja, belangrijk. Ja, dat schijnt wel een... Als die er niet zijn, dan gaan ja, heel veel bloemetjes. Tot de hele wereld in. in. Ja. Goed, studenten van de Hogeschool van Amsterdam buigen zich over het intree van Zandvoort. Vijftig personen uh, zijn daarvoor uh, aangetrokken. Intree um, Zandvoort is natuurlijk het uh, presenteren. Uh, ja, hoe noem je dat? Het presenteerblaadje van Zandvoort. Je komt van de trein, je loopt naar het strand en dan moet je denken, wauw, het is hier wel mooi. Hè? Ik ga hier niet vaker heen. Nou goed, die, uh, die uh, noem je dat, die studenten van de creatieve business... die gaan er naar kijken. Ze gaan binnenkort in kleine groepjes uiteen. Drie of vier personen geloof ik. En ook via een livestream gaan ze met elkaar overleggen. De verwachtingen zijn laag... maar ze kunnen toch iets bijdragen. De slurf is natuurlijk... 23 april is die, de sloop daarvan is die afgerond. En dan gaan ze daar allemaal kijken... wat ze er kunnen gaan realiseren. Onder andere Hille Jansen is daar verantwoordelijk voor... voor dat hele gebied. Ook voor de zomerkiosken. Dus daar gaan ze waarschijnlijk ook mee om de tafel. En die muur die daar nu beschilderd is, heel druk... die wordt gewoon weer overgeverfd en er komen fotopanelen. Dommer weer fotopanelen van vroeger, hoe het er allemaal uitzag. Ja, sorry, dat zeg maar. Ik word er soms een beetje ballig van van die, al die foto's van vroeger. Goed, tot zover eens antwoordsberichten. Ja. Ja. Tweede geelder van de Radioformen hebben we nog veel meer natuurlijk. Dit is hebben een lekker gitaarbeentje hier. Nasty Cherry, yes. Six, six, six, six, six. Geen seks, hè? Six. Ja, we hoorden het goed. Take <clears throat> Drag me to hell. Yeah. Drag me to heaven. Bring me around. I'm your number seven. I'm feeling six, six, you. I'm feeling six, with you. Drag me to hell. Drag me to heaven. With you. Six for you, I'm feeling sick, sick, sick with you. Drag me to hell, drag me to heaven, drag me, drag me to hell, drag, drag me to heaven with you. that I've ever seen in my life. Zeker, 666. En het heet uh, um, Nasty Cherry. Goed, dus uh, we weten allemaal lekkere plaatjes hier op... Uh, de leeft krijg je nou een berichtje binnen? Nee, ja, ik. Jij krijgt een berichtje binnen. Oh, goed. Ja, ik ben maar aan het aanmelden voor dat zaaien. Oh, zaaien. Oké, okay, natuurlijk. Dan kan je dus zorgen dat je zelf op jouw adres ook 20 zakjes hebt. Ja. En dan kan je die uitdelen aan de buren. Oké, okay, goed idee zeg maar. En ja, ik, in de Zandvoortskrant vond ik ook ik een, uh, was ik weer een geveltuintje. Wordt gestimuleerd. Ja, Haal ik een heb tegel er een, uit de stoep. Ja, jij ja, brengt. Er okay. Tegel eruit, plant erin zeggen ze. Ja, en dan wel even overleg met de eigenaar van het huis. En ook uh, let er even op dat er van een scootmobiel nog over de stoep heen kan. En dat nou, er nog iets overheen eerlijk kan. Zeggen, uh, ik ik heel uh, ik, ik zit natuurlijk bij Haarlem. En toen zag ik dus op de website dat ze in Haarlem die actie hadden. Ja? En dus toen had ik dus contact opgenomen met, sand, met de Sandfordse afdeling van Haarlem. En dan uh, zegt ze van, nou, uh, ik, zeg, ik wil best wel een paar tegels eruit halen... maar het is heel erg onregelmatig. Yeah. Dus dat wordt waarschijnlijk wel een zootje. Hoe zou ik dat moeten doen? Zegt ze van, nou, uh, wij regelen het wel voor je. Oh. En toen had ik zo van, uh, maar je moet wel toestemming vragen aan je buren. Dus ik toestemming gevraagd aan de buren. Yeah. En toen zeiden uh, drie anderen, die zeiden van... oh, ik wil er ook wel eentje. En uh, nou, toen heb ik hun ook laten tekenen. Van, wij willen er ook een en een eronder en bij mij. En toen zijn er drie zijn er toen geplaatst en het was heel grappig. Er was nog één en die, uh, die, die zei van, ik zeg wil jij er ook even? Want de vraag komt gelijk voor jou ook aan. Nah, nee, joh, onzin. En toen, toen was die meneer van de gemeente die heeft hem dus gewoon aangelegd voor ons. Ja. Yeah. Die was bezig en toen zegt die vrouw, ik wil er ook wel eentje. Ja, zegt hij, uh, Ik ben het niet aangevraagd. Je moet allemaal voltooid. Dus die man heeft waarschijnlijk nu wel klapjes gekregen. Ja. Yeah. Want uh, hij heeft dus gewoon niet. Uh, hij had er geen zin in. Ja, Vrouwen vinden dat wel leuk, want dan ben je even in je tuin bezig... maar je bent binnen vijf minuten klaar. Gewoon. Ja, ja, ja. Ja, ja. Het gaat er veel... Dus, nou, goed, je kan het ook zelf doen natuurlijk, hè? Je hoeft het niet aan te vragen. Nee, maar het was wel zo, er liggen hele onregelmatige ja, stenen voor de ding. En Exist. ik hoorde na de hand nog van iemand, die zei van ja... Uh, er schijnen toch wel buizen daar te liggen. Dus misschien was het toch niet zo'n goed idee geweest. Buizen liggen natuurlijk niet onder, vlak onder de tegels. Nee, hè? maar een meter eronder of zo. Ja, zeker wel. Ja, en dan kunnen dan eventueel wortels kunnen misschien door die buizen heen gaan ja, op Ja, moment. natuurlijk. Echt, ja. Maar uh, laat voordat het gebeurt... De vrije loop gaan. Nou, maar Jezus. die wortels, die gaan echt. er staan geen bomen. Ik bedoel, uh, die tuin is uh, ongeveer 30 centimeter breed of zo. De planten die je mag uh, planten, die <coughs> moeten ook het hele jaar door kunnen, uh, kunnen groeien. Of verschillende planten en verschillende jagertijden. En uh, ze mogen geen diepe wortels hebben. Nee. Dus uh, ik zal geen uh, eik planten. Nee, dat lijkt me logisch. Heh, dan ben je er gewoon een beetje uit. Nou, nog even een ander, ander bericht maar is dit. weet je Even dit. Ja, dit kijk. Dit hebben we veel te kort. En de nieuwe man van de Defensie. Oh no, Dus de eerste man in de, in de strijdkrachten. Die heeft gezegd, er moet meer geld komen. Tuurlijk, momenteel zijn we toch bezig met geld aan het uitdelen. Dus hebben we hebben vast nog wat extra geld voor Defensie. Er moet 4 miljard extra worden uh, gedoneerd aan Defensie... Om, eh, de, waar we nu mee bezig zijn, dit beleid... om deze massa, deze noem je het, strijdkrachten zo strek te houden... als dat niet het geval is, dan moeten we worden bezuinigd... dan moeten mensen naar huis worden gestuurd. Hij adviseert het niet. Hij zegt, eh, er kunnen toch allerlei dingen op ons pad komen... dus we moeten echt die 4 miljard gaan investeren. Ja. ja. Wat is jouw idee? Moet er echt uh, geld bij? Als je zo met, nou, euh, kijk, met bloemetjes in, in pistolen komen we er ook wel zoals in de jaren zeventig. Nou, Zo'n pistool is echt pang als je hem. Nee, eigenlijk moeten wij gewoon meedoen, want wij horen bij het Europa. Ja. En iedereen moet zijn eigen deel doen. Maar ik vind dan wel gewoon, uh, kijk dan ook qua oppervlakte naar de landen. En de, de, uh, of of inwoneraantal, inwoner denk ik. dat okay. je dan zegt van nou ja, hoeveel is er nodig, zoveel. En dan gewoon naar verhouding qua inwoner, de, dat gewoon verdelen over de landen van Europa. Ja, ja, ja. Ik weet niet hoe, precies hoe het werkt. Ik bedoel, wij waren natuurlijk best wel actief in bepaalde landen. We hebben best wel... Ik, sorry, ik moet lachen. Natuurlijk. In bepaalde gebieden hebben het ook heel goed werk. Nee, die kan je gewoon niet... Nee, ja, die kan je niet geen serieus werk. zeggen. Het zijn slachtingen. Jezus, jij ja, maakt het echt nog veel erger. Ik moet Nederland even helpen. Uh, oh, wacht, dit gaat niet goed. Oh, het verkeerde knopje. Het verkeerde knopje. Oh, moest ik daar geen bommen gooien? Nee, dat was een huis. Oh, oh er een wie gaat het geld ja. betalen? Nou goed, ja, sorry voor de gekheid. Sowieso is het wel goed dat die documentaire over die Dutch beters... Uh, Sabrina uh, is dat natuurlijk goed om dat te laten zien. Maar er worden nog steeds heel veel fouten gemaakt. Maar ja goed, er moet steeds meer gepraat worden. Ja. Dus misschien moet daar meer geld voor worden vrijgemaakt. Ja, dan moet er moeten meer uh, negotiators komen. Ja. Oké, oh, ja. Ja, dat is ook een goed idee. Ja. Nou goed, daar, daarvoor is die corona natuurlijk wel erg goed dat we wat minder actief worden. Minder kunnen we kunnen we allemaal digitaal negotiëten met de hele wereld. Al, al die legers stonden op zo'n groot scherm. Ja. En dan kunnen ze om beurt een handje opsteken en mogen ze wat zeggen. Ja, ja met de, met de vertaler erbij en zo. Ja, nou ja. Nou goed, niet? we zijn nu meer op, op onszelf teruggeworpen. Dat is misschien ook wel weer eens goed. Ja. Ja. ja, We gaan nu weer lekker naar buiten. Ja. Als het goed is, komt het komt een beetje mooie weer aan. Ik, ik, ben, ik moet zeggen, ik word erg blij. Ja, van dit weer. Van dit weer, dat het een lekkere zonnetje zorgens. Ja. ja dit... En je merkt ook echt hoe, hoe vroeg het al wordt. Hè? Want het, was een, uh, het scheelt binnen twee weken, scheelt het gewoon alweer een half uur. Dat is, uh, als het straks weer volle maan is, dan, uh, dan, dan gaat de zon om kwart over zes alweer op, weet je wel. En, uh, en dat was dan echt kwart over vijf. <coughs> moet je nagaan. Ja, het ja. is precies ja, bizar gewoon. Nou goed, straks onder andere een stukje geschiedenis, het tweede het radioprogramma.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 that That'll be honest when we fly that handle. I admit I throw a when I begin to unravel. Keep my wings off the grip, but now I'm back in the saddle. My intent is not to rent, I like to own what I value. I can take you on the fence and maybe pick up the paddle. I like the world, it's the current, that's the way that I travel. Opposite of what the greatest got the brain of a rebel. Take initiative, I'm diligent on every level. I never can settle, I like to keep my foot in the pedal. Yeah, I love the back arenas and all. But what I really wanna do is learn to handle my thoughts And put the brains on them, show them I'm the one that's the boss. And pull them back when they get out of hand, I'm breaking their jaws. I'm taking the They so call me, I can never revolve. And pull a bane on them asking, oh, you think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 je moet gaan en je Je dit Los. Je behandelt me Je hebt me niet Je hebt me niet als een man. Je hebt twee niet als een NF. Je hebt heet niet uh, Dit doet mij Je denken, de manier no. van... 50 cent. 50 cent? Ja, oké. Okay. Ja. ja, een bepaald gedeelte doet me denken aan M&M. M&M is zijn kracht afgenomen. Dat is ook logisch. Die is al zoveel jaren is je boos en maakt zich druk om dingen. Geef het ben je uitgespireerd. En deze man neemt het een beetje over. En wie, hoewel niet al het werk wat hij maakt, is ook zo krachtiger. Hij heeft ook een beetje van die... Nou, liefdesliedjes wil ik niet zeggen, maar ik vond die heel wat zoetsappige plaatjes. Ja, daar draak ik op af. Ik wil ook een beetje de boze man. Die wil ik. Dat vind ik leuk. Ik wil graag er een sterren schoppen gewoon. Dat vind ik leuk. Is er nog koffie? Nou, dat is wel belangrijk. Ja, als dat er niet is, dan wordt dat helemaal niks met mij. Hoor. Goed, we kijken van nog even naar uh, de wereld. Een van de rare berichten. Ik heb ook eens een raar bericht. Dus over dit. Uh, Louise... Malham, denk ik dat je moet uitspreken, stond deze week voor het hekje... omdat de Engelse lockdownregels had overtreden. Ze was vanuit haar um, woonplaats Virrol naar het naar, naar, naar, naar, naar naar het vlakbij gelegen. Liverpool gereden. Ze had gezegd, ik uh, ben boodschappen aan het doen. Oh, nou dat mag. Want voor boodschappen mag je het huis uit. Ze hadden ze gezegd. Maar later bleek dat ze er toch op uit was om knappe kerels ki in hun auto te krijgen. En daar staat een boete op. Je mag niet zomaar knappe kerels in je auto meenemen. Dus Louise moest een boete betalen van 340 pond... Wat een gekke geit. Was dat een politieagent? Een knappe politie. -kip. Ja, dan had ze die nog mee kunnen nemen. Dat is echt van, oh wil je mij in de boei slaan? Maar die is het zo moeilijk om nog vol te houden. Nee, ik ging echt boodschappen doen. Oh. Dat, dat, dat is toch niet zo moeilijk om daarover te liegen. Maar ze moesten uiteindelijk dan toch nog zeggen... Nou, ik ging eigenlijk op zoek naar mannen. Dat moest ze toch zeggen. Ja. Rarigheid. En voor boodschappen mag je dus wel het huis uit. Dan ja, je lul je toch altijd dat je boodschappen gaat doen? Nee, een leuke man dus. Nee, dat mag dus nou, dat een niet. Dat vind een beetje flauw. Ja, dat is een beetje flauw. Maar ja, dat is natuurlijk weer een extra beweging en een extra contact die je oploopt. Ja, ja. Dus uh, nou, goed, het advies is hier nog altijd, blijf binnen, je hebt buiten niks te zoeken. Nee. Zeker. Ja. Goed, ik heb je ook nog radigheid? Ja, ik heb een heel leuk uh, berichtje, want er is een Italiaans dorpje. Daar vind je een fontein met gratis wijn. Oh. En uh, de fontein bevindt zich langs de populaire pelgrimsroute Camino, die San Tommaso, tussen de... Ja. De beroemde wijngaarden van de regio Abruzzo. Oh, zeg je, daar. Ja, daar. Ja, ja daar, ja. Maar ik heb het gedeeld op Facebook. De fontein is eigenlijk bedoeld om het door te lessen van uitgeputte pelgrims. En uh, ja, het schijnt niet de enige plek te zijn met een wijnfontein. Want ook langs de pelgrimsroute Camino di Santiago en in Marino prongt er een. Maar dit exemplaar, de, dit exemplaar is wel de enige in heel Italië... die de klok rond het rode goedje aan de voorbijgangers schenkt. Het is gekkigheid. Dus ook toeristen en inwoners mogen lekker een drankje nemen. Dus, uh... En elke vrijdagmiddag zitten ze met een alle grote groep om ze uh, uh, plastic bekertjes uit te delen met wijn. Dat iedereen een straal bezopen naar huis gaat. Maar ja, hoe, uh, hoeveel wijn kan je op? Weet je, dat is. Uh... Ja, het is toch te gek voor woorden dit ook gewoon zeg. Dat dit soort <laughs> dingen moet je het ook eigenlijk al eigenlijk gewoon verbieden. Dan krijg je echt van die jongens die daar zitten te chillen. Ja, nou, ja, we nemen dit, er nog één. Ik geef een rondje, jongen. Dit, dit trekt natuurlijk wel, uh, wel uh, gaaiers aan, natuurlijk, maar wel in Frankrijk. Ja, het is toch weer net even anders natuurlijk. hè? Daar heb je niet... Het uh, is gelijk een iets afgelegen gebied. Dus dan uh, trekt iets minder mensen aan. Ik vind het wel ook. Dat is zeker een grappig iets natuurlijk. Yes! Kijk! Okay. Don't know what you're saying. You're flying higher than a plane. And I'm not complaining. It's getting too loud. We'll figure it out. I'm out of my brain. It's ripped and it's all the same you don't know my name it's getting too loud we'll figure it out oh my you say you wanna be my all time you say you wanna be who's that guy you say you wanna be but you already had it and i'm not about it now Ah oh nee, Royal Blood, dat is die andere band. Is van die rockbands die uit twee personen bestaan. Gitaar en drums. Maar het is natuurlijk heel iets anders. Blue and en and Figure It Out is de zaterdagmorgen. En de toestel staat En uh, de zomer staat voor de deur en ze maak geen afspraken. Want je, voordat je weet heb je een boete van werk voor 500 euro aan je, aan je broek hangen. Omdat je niet in quarantaine bent geweest. Maar goed, in Nederland worden ze steeds creatiever om toch zeg maar, op vakantie te gaan. En vandaag in de Telegraaf er een stukje te zien over hoe mensen daarmee omgaan. Onder andere de boten, die, waren, die, waren echt, die lagen echt jarenlang langs de kant. Weet je wel. En alle, elke haven alle was een zo zo'n half onder water. Ja. Tegenwoordig zijn ze niet aan te slepen. Ook caravans, echt. De BOVAG meldt dat er 3200 gebruikte uh, 3200 caravans... de afgelopen maand zijn verkocht. En ook uh, zeiljachten worden verkocht... Uh, hier zaten grappige uh, twee uh, mensen, echtpaar. Die hebben een, uh, een, een, een, een, hoe noem je dat ook weer? Een opgekept uh, een caravan? Nee, een camper... Hebben ze opgekocht. In Amerika hebben ze over laten komen. En die gaan ze nu opknappen. Daar gaan ze mee rondrijden. Dan zijn ze onafhankelijk. Hoeven ze niet door douane heen. Ze hoeven niet gecheckt te worden. Ze hoeven geen stokken in hun neus. Omdat ze kunnen gewoon gaan en staan wat ze willen. En dat is een beetje de nieuwe trend. Dus uh, mensen worden heel creatief. En dat is slim. Ik bedoel, deze uh, Airstream camper ziet er ook nog stoer uit. Ja, buddy van de wereld. Naam zegt wel, wel iets natuurlijk. En uh, zijn vriendin Sandra Aym. Die hebben jarenlang, uh, zijn ze al bezig met uh, deze uh, truck, ja. camper. En uh, binnenkort is hij klaar en dan trekken ze de wereld in. Ze gaan de, de hele camper ombouwen dat die ook um, supporting is. Dus dat ze niet om de, om de dag zeg maar, ergens water moeten tanken. Ja. Maar dat ze zelf ook zeg maar, echt voor een week of voor anderhalf week gewoon die camper bijna niet uit hoeven. Dat ze alles in die camper hebben. Ja, als jij gewoon in een bos gaat staan... dan zit je heerlijk, denk ik. Ja. Helemaal. Als je natuurlijk ook een of achteraf achterafstraatje woont in Amsterdam... twee hoog achter, of ja. vier hoog achter. dat is natuurlijk afgrijzelijk. Als je ja, dan, ik, uh, ja ik, hoor, uh, ik heb me tij laatste tijdje een beetje verdiend met vakantiehuisjes. En je merkt ook die vakantiehuizen ook. <lacht> Jezus, man. dat is echt bizar ook van wat de prijzen daarvan gaan doen tegenwoordig. Nou, dat weet je allemaal <lacht> het gewone huis natuurlijk. Een vakantiehuis is natuurlijk iets wat, uh, wat, waar mensen dan nu naartoe moeten gaan eigenlijk met de vakantie. Ja. Logisch. Dus ja. nou, wees creatief. En uh, als je ergens nog een schip ziet liggen in de haven... dan denk ik van, wat een wrak. Nou, ik weet niet of het een wrak is. Ik zou zeggen, uh, kijk of je de eigenaar kan achterhalen. Dan zeg je van, mag ik hem opduiken? Ja. We er ook een duiklocatie van maken natuurlijk. Voor mensen die duiken. Ja, dat is waar. Maar ik denk dat hij meer waard is dan als je hem naar boven haalt... en. Uh, dat is zeg maar een, een, een, een werelplap. Nou, een hoop ziet er wel heel slecht uit. Heel hè? slecht heel uit. Heel En Dan zie je aan de bovenkant, hij ziet er nog aardig uit. Ja, ja. dat je hem uh, in de haven, in dok in doet, zeg maar. Ja, je hebt het net over opduiken. Ja, in Haarlem is uh, gisteravond een auto in het Spaarne gerold. Gerold? Oh, ja, van de handrijd natuurlijk. Ja, hij had zijn wagen ter hoogte van de Melkbrug even geparkeerd. Terwijl hij zijn pizza's ging ophalen bij een restaurant... rolde zijn auto langs aan de rivier in. Ach. Vermoedelijk had hij vergeten de hand aan te trekken. Niemand uh, raakte gewond, maar de auto ligt dus nu wel in de vaarroute. Het is toch onduidelijk... Hoe het probleem opgelost zal worden. Je ziet daar nog net zo'n foto met die, dat die lichten nog aan zijn. Ja, die zullen nu wel inmiddels uit zijn. Die is wel knullig geweest. Die is wel echt verschrikkelijk. Wat ziet daar nou? Is het een UFO? Ja. Is het iets? Ah, oh, een, een UFO zit onder water. Ja. Dat zie ik altijd in die films. Een UFB. Oh, een unidentified. Oh, nee, nee, een flying boat. Weet je? Een nee. flying boat. Ja, nee, nee. Is een, is een Stelling, eigenlijk. USB. <laughs> een USB. Oh, een unidentified sailing boat. Ja, zeker. Nou ja, ja. goed, ja, het is te gênant voor. Je, je wil het tegen niemand vertellen dat het jou overkomen is, zoiets. Nee. Iedereen herkent het wel. Ik heb het ook wel eens thuis. Dan stap ik snel uit of ik sta nog iets te doen. En dan doe ik mijn hand er helemaal niet op. En dan stap ik uit. En dan denk ik, dan, dan, rent, dan gaat hij zo zeg maar de, de weg op. Ja, ik ken dan het ook wel. die deur deur woon hier over. vlak achter. En die hadden dan die garage. Die ligt echt beneden. Dat hij dat uit zijn verstelling schoot. En dat op een gegeven moment bang zo door die garage doorheen. Ja, ja. Ja, ja heel vervelend. Ja, Meer dan heel vervelend natuurlijk. Echt uh, lekker slim. Goed, even een dansbaar plaatje aan het einde van het eerste uur. We'll het even lekker om uit at vandaan te komen. Elderbrook hey, To so keep taking on my body, I didn't want my body To the pressure off. She said, You want my body. Een applaus, zeg maar. Kan helemaal niet. Nou, zo met dat soort aanstootgevende muziek te draaien, zeg. Uh, sorry, ik had er niet over nagedacht. Ik had de, de teksten die niet helemaal gescre gescreend gisteravond. Het was laat, dat laatste plaatje nog in de, de lijst uh, deponeren, natuurlijk. Maar uh, goed, uh, goed, fijne toestap aanstaan. Jawel, straks de Zandvoerse <coughs> berichten. En oh eerst is de geschiedenis straks het tweede gedeelte? Nog even nieuws hier: dat een uh, fixe boete voor online belediging van handhavers. In Middelburg zijn twee verdachten naar. Uh, ja, naar. Uh, uh, nou, nee, noem je dat? Die hebben gedemonstreerd, bedoel ik. De koffiedrinkers zijn dat. En die hebben online hebben ze, zeg maar, handhavers beledigd en krijgen nu een boete van 500 euro. Ja. Uh, en... mogen ze nu, waarom worden handhavers, degene die hun beledigen, ja? <coughs> online, die worden dus krijgen boetes? Maar mensen die anderen dus uh, aan het uh, factscheven zijn met foto's die ze stiekem online zetten en waar anderen op reageren. Die krijgen geen boetes. Ik vind dat moet je dan wel doortrekken. Ja. Het, het, het, het, het schiet zijn doel een beetje voorbij, lijkt het want ook wel, hè? gisteravond was... Uh, ja, ja, nee, maak je verhaal Sorry. Ja, nee, ik zie ja. meer te denken van... Het, ze zijn nu zo fanatiek bezig, weet je, die mensen die bij elkaar komen... die alle coronaregels aan de laag lapperen natuurlijk. Ze moeten eigenlijk allemaal de doodstraf krijgen. Want we doen het voor hun. We willen hun beschermen tegen een, een hele zware ziekte... waar je misschien aan dood kan gaan. Hmm. Ja, het, het schiet zijn doel helemaal voorbij natuurlijk. Laat die gasten gewoon demonstreren. Laat ze met rust, joh. Als zij de regels willen overtreden, laat ze gaan, weet je. Want nee, we moeten ingrijpen... Moeten ze uit elkaar slaan met ja, knuppels. Ze, ja, maar ze nemen het mee naar huis. Wat nemen ze mee naar huis? Die, uh, die, die coronabacteriën. Oh, ik dacht dat uh, die gebroken armen en benen van die uh, honkbalknuppels... waar ze mee geslagen worden. Of ook. niet? Nou, oh. ook... Nou, dat natuurlijk nu ook helemaal uit de proporties. En nu gaan ze online, gaan ze natuurlijk de handhavers. Die soms een beetje op moeten trekken. Die moeten toch met je laten zien dat ze tanden, hard op en ja, tanden hebben. Ze worden die weer ontslagen? Dus worden die ontslagen? Dus ik bedoel, en die worden dan weer beledigd. Sommigen krijgen wel dreigementen en wordt ook een adres bij gezet. Ja, dat gaat misschien wel een beetje te ver. Dat je dan het idee hebt dat ze toch voor je deur gaan staan. Als dat je denkt van, oh, die als handhavers best leuk. Dus als begon als hobby, als vrijwilliger, maar uiteindelijk uh, word ik nu bedreigd. Dus dat is wat anders. Maar als, als je iemand beledigt, ja, jezus, moet je daar ook alweer een boete voor krijgen? Hoe ver gaan we daar, jongens? Zijn we nou echt helemaal van pad af geraakt? Met zinnig nadenken? Ja. Nou, het lijkt wel. Nou goed, we gaan even op naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur een stukje geschiedenis. En uh, ik zit even te denken: welke datum is er vandaag ook weer? 17. Het is uh, 17 april. Nou, spreek je zo in deel 2 van dit radioprogramma. Tot zover het ritme van ZFR via de kabel op 104.5.